Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Spanje stuurt nog eens 2500 soldaten richting Valencia. In totaal zijn er dan 7500 troepen om eten en water uit te delen en te voorkomen dat mensen gaan plunderen. In de regio Valencia zijn minstens 214 mensen omgekomen door de overstromingen vorige week. Ondertussen valt in Barcelona, een stuk noordelijker, nu heel veel regen. Correspondent Miral de Bruyne.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 er zijn minstens 10 mensen omgekomen. Mensen in de buurt zijn geëvacueerd en een vliegveld is gesloten. Wegen en gebouwen zijn bedekt met een dikke laag as. Het is de tweede vulkaanuitbarsting in twee weken tijd in Indonesië. De problemen op het spoor tussen Den Haag en Rotterdam duren langer. Nog zeker tot het begin van de avond. De Intercities gaan op dat stuk weer volgens de dienstregeling. Maar van de sprinters rijdt maar de helft. Het komt door storingen na uitgelopen werkzaamheden. En een historische boerderij in Midden-Limburg... wordt al dik 24 uur bezet door activisten. Die boerderij moet plaatsmaken voor het verbreden van de A2 daar. De bezetters zien het niet zitten. Ze zijn ook niet blij dat er een goedje wordt gebruikt dat op andere plaatsen in Limburg al heeft gezorgd voor milieuvervuiling. Er worden giftige bouwmaterialen gebruikt, er gaat een heleboel natuur verloren en het fileprobleem wordt niet opgelost. Ja, moeten er moeten ook veel bomen worden gekapt om de weg breder te maken. Rijkswaterstaat wil dat de politie snel in actie komt en de activisten wegstuurt. Ze zeggen dat de actie weggebruikers afleidt. Het weer in Zeeland en de noordelijke provincies is de bewolking hardnekkig. In de rest van het land is het zonnig bij nog steeds. Een graad of 13. Komende nacht weer een koude nacht, net boven nul. En morgen een mix van zon- en sluierwolken bij 11 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van ANWB. In Noord-Holland rijdt het dankzij op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen de knooppunten De Hoek en Burgerveen heb je 5 minuten extra nodig. En op de A9 Alkmaar tussen Uitgeest en knooppunt Kooymeer. 10 minuten vertraging. De N247 Amsterdam richting Horen bij Broek en Waterland. is het oponthoud 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. En dat was Janet Jackson en When I Think of You. Even na 4 uur, welkom terug. Zandvoort op zaterdag, het derde uur alweer. Lekker zonnig buiten, dus geniet van het mooie weer. En alle drukte in het centrum van Zandvoort, Raadhuisplein. Daar vindt het vanmiddag allemaal plaats zonder weer een DJ die de draait. Bodypuff van 100% NL. En dan andere activiteiten om de lopers.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 Nou, mooie plaat, deze van uh, Six Was Nine en Drop That uh, Beautiful. Maar we gaan uh, voor de tweede helft gaan we weer naar het Duintjesveld toe. Piet, ja, nogmaals goedemiddag, tweede helft, net begonnen hè? Ja, we zijn net uh, drie minuten bezig en we zijn uh, ongewijzigd te begonnen. Het zonnetje dat, uh, dat, dat, dat gaat een beetje eronder natuurlijk in deze wintertijd. Hè? Dus... Uh, ik denk dat het net het nog wel donker is als het afgelopen is. Zo zou zomaar kunnen. Maar, maar het is een nog nou, zeg ik. We gaan beginnen en het is belangrijk dat we deze voorsprong vasthouden. Hè. En Daar gaan we alles voor, voor, alle moeite voor doen, denk ik. Ja, want hoe, is, dus, uh, hoe zijn de laatste paar minuten net uh, van de eerste helft nou, afgelopen? Dat, wat er net, net was er een kans, zag ik, voor je, je belde voor, voor HCSC. Maar toen die de A, was de keeper, greep goed in en de bal ging over, maar ook zag ik...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 spelen nu dus zeg maar naar de andere goal toe, dus uh, naar de verse goal vanaf de in. dus dat is jammer, maar uh, oké, okay, we staan voor, dus we gaan nu in de aanval, Salim met zijn broer Otman oeh, nog een keer, we zijn nog steeds aan de, oeh, nog aan de bal Pas de Vries pakt de bal geeft uit, we gaan nu ingooien aan de zijkant, ongeveer 10 meter van de, van de cornervlag. vlag in de aanval Pas de Vries die uh, gaat de ingooi nemen die gooit hem nu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 Dit is de Fat Larry's Band. When you're feeling down and low And you need a place to go oh, oh Just pick up your shoes and go To the hottest place you know You know, yeah. Ha.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 Ja! Ja, galmt het Je er al een, ben bij, galmt het al een beetje bij hè? Galmt het er al een beetje bij Of ja, uh, binnen? Ja, ja, nee, het is allemaal top. Gewoon, uh, gewoon, we hebben net een, een, een heleboel mensen hebben lekker de sprintrace zitten kijken. Het is één groot feest hier. Oh, kijk. Het begint inderdaad al heel erg te galmen. Hoor, want beneden zijn bijna alle vitrines weg. Uh, dus als de mensen die binnenkomen zeggen ook wat is hier gebeurd? Die helemaal niet wisten dat ik ging stoppen. Ja. Uh, die zeggen wat is hier gebeurd dan? En ik zeg jongens, maar ik stop al een, jaar, een half jaar tegelijkertijd dat ik ga stoppen. Oh, maar ik kan maar niet. Nou ja, allemaal paniek in de tent. Oh,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 ik heb bekers in mijn handen gehad, oh heb ik die ook gereden? Geen idee meer. <laughs> Oké okay, ja, dus dat, dat zegt wel genoeg dan. Dat zegt wel genoeg hè, dat je ook denkt oh ja, ik ben de eerste geworden oh, ik weet niet eens meer wat voor weekend het was. Dus nou ja, ja. Het, dat, dat, dat, dat. Ik heb, aan de ene kant was ik hier een hele mooie, mooie wand met allemaal bekers hier in de winkel en uh, nu is het goed dat ze misschien een ander plekje krijgen. En als ze, ze omsmelten vind ik het ook helemaal goed, geen probleem. Ja, nee, er zijn ook mensen die niet eens meer weten hoe het voelt om de eerste te zijn. Ja, en die dus, ja, rijden in een, nee, een nee, Formule nee, 1 auto. <laughs> die, die, die die rijden, nee, die heeft het toch wel. Ik, ik weet niet of hij er moeite mee heeft, maar ja, ja jongens, het is, het, is, het is heel zwaar. Voor meneer Verstappen is het heel zwaar. Of je daar ook door straffen of geen straffen krijgt. Je ziet het nu ook in die sprintwedstrijd. Ja, jongens, die zijn wel erg snel. En, uh, en Max moet er echt voor knokken en het uiterst uit zijn auto halen om erbij te blijven. Ja, uh, dat, dat geeft wel voor morgen voer voor een hele mooie wedstrijd. Moe, uh, die zag, liet zag je net liet eigenlijk net zien dat hij. De, de pace heeft hij wel op die wanden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 bijna. Fout op het eind. Zo ja, moet je misschien een beetje zien. Ja, dus, uh, ja over die uh, safety car, virtual safety car. Ja, ja wat uh, was het nou met Max dan, uh, zeg maar? Met die virtual uh, safety car? Ja, er is nog een onderzoek heb ik begrepen, want hij heeft hem uh, tijdens die virtual safety car, heeft hij hem naast piastie gezet. En dat mag natuurlijk helemaal niet. Uh, dus er is nog een onderzoek lopend. Ik weet niet of het al afgerond is, want ik zit even niet op internet op het ogenblik. Um, dat hij daar misschien tijdstraf voor zou krijgen. Nou, dan gaat hij een paar plekjes uh, wegvallen. En dan loopt Lendo nog meer op hem in, zeg maar. Maar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 Niet helemaal mee eens, maar je wordt daar wel aan herinnerd. En sowieso in principe natuurlijk ook heel veel in het verleden gebeurd. Ook met de Schumacher, ook met de Senna, Dat uiteindelijk vaak over de vuile dingetjes die ze deden, werd gesproken. Niet over hoe goed ze zijn uiteindelijk qua rijden. En uh, dat is natuurlijk altijd wel een beetje moeilijk met de media. Uh, ik, ik, ik ga niet iedereen drie rijden over één kamp scheren. Maar ik zeg ook kort tegen de klanten hier, jongens, heel simpel. Een hele nette rijder is geen wereldkampioen.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 komt er opeens ook zo in de Formule 1-tje Ja, Max kon dat. <laughs> weet je, je had je Formule 3, nou, daar stelt hij niet zoveel voor. Uh, maar je kan je wel afvragen, uh, hoe moeilijk is zo'n Formule 1 de hoek om te komen. Het gaat hard, maar snelheid weet ik uit ervaring, daar ben je aan. Als ik uit mijn toerwagen stap in een Formule 3, dan heb je daar twee rondjes die snelheid ook alweer in je kontje zitten. Dus daar ben je aan. Maar ja, ik denk dat die jongens, die auto's zichzelf bijna gewoon de hoek om zeilen, zeg maar. Ja, ja, ja. En, uh, en dan komt het uiteindelijk ...denk ik het grootste gedeelte op tactische inzicht in. En, uh, en uh, het handboek van ongeveer de 334.000 pagina's van het stuurtje... ...wat er allemaal op zit uh, uit je hoofd leren. Dan, dan, dan kom, je redelijk, kom je redelijk voor aan te rijden, zeg maar. Ja, ja, ja. Dus, uh, nou ja, we kunnen in ieder geval melden trouwens... Uh, ...dat er nu wel de, de sprintresultaten bekend zijn geworden. Okay. Norris Piastri en Verstappen op P3. Nou heeft hij geen straf gekregen. Geen straf. Nou, jongens, hou op met al dat straffen hier en straffen daar. En als je een keer puntje, puntje, piep zegt in de persconferentie. dat je gelijk 5000 dollar boete hebt. Ik denk, waar gaat het over, moe. Dat kan je ook aan de fans niet uitleggen. 5000 dollar, daar moeten sommige mensen twee maanden voor werken, weet je. Dan denk ik, ja, kan je toch niet uitleggen. Kijk, voor die jongens is het 10 minuten op de wc zitten. Maar heel simpel, je kan dat niet uitleggen. En dan moeten ze echt eens een keer een beetje mee gaan stoppen met dit hele gedoe. Ga racen, laatste racen. Jongens, uh, zorg dat er geen ongelukken gebeuren, zonder dat het veilig blijft. Maar laat ze alsjeblieft gewoon lekker knallen. En laat ze, uh, laten we onze ja, de 70 80, dat ze gewoon ook allemaal stoute jongetjes waren, Om een beetje herbeleven. Dan krijgen we een mooie show. Jazeker. En nee, hij net uh, naast de punt op de negende plek. Ja. Jammer ja, ja, maar goed. Het uh, oudertje laat zien dat hij snelheid heeft. Ja, ja, ja. Dus morgen kan hij uh, best wel heel mooie dingen laten zien. Ja, nou ja straks eventjes uh, goed uh, kwalificeren. Ja, ja, dan gaan we dadelijk ook. Negen oh, uur, of 2,5 minuut 2,5 uur hè? Dus, of 2,5 uur? Ja. Nou, nou dan, dan heb ik een bordje op schoot. Zeker, <laughs> ik ook, ik doe mee. En dan, uh, weet je, ik vind dit soort tijden wel lekker, wel, wel lekker relaxed eigenlijk. Is, ik is zo morgen om 6 uur de race geloof ik. Helemaal bord op schoot. Dus, uh... nou, helemaal top. Een biertje erbij. En dan uh, gewoon lekker zitten. En, uh, en uh, dan hopen we een mooie wedstrijd dat we niet in slaap vallen erbij. Hè. Dat moeten we natuurlijk niet hebben. Nee, zeker niet. Nou, uh, Rendel, we gaan het zien. Dankjewel weer hè, voor je ja, uitleg. Ja, ik ben ook weer uh, een, hele mooie, nou, een hele mooie race toegewenst. Ja, zeker. En volgende week gaan we elkaar weer spreken. En dan uh, kijken we uh, hoe de race is gegaan natuurlijk. Ja, Oké, okay. dus, uh... toppie. Gaan we doen. Oké, okay, dankjewel. Zeker. Hoi, hoi.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 ja, ze, even kijken. Ja, ze, ze moet bij soortgenoten, dat wel, dus uh, er moet nog wel een uh, konijntje bij als je, als je ja, haar ja, wil ja. hebben. Wat? Ik ben de kaviaas. Nou ja, dat zou misschien ook kunnen. Ja, ik, ik, ik weet niet of uh, als je een, een tuin hebt met cavia's. Met misschien ja, dat het er ook dat, bij is. Uh, dat uh, vindt ze wel leuk, denk ik. Ja, dus toch? Uh, gewoon proberen.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 Ik had hetzelfde. Het is fijn om na die tijd weer je stem te horen.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 Huh? Je nummer weet je niet? Nee, we, ah, okay. top 40. Welk nummer? Nee. Oké. Okay, nee, uh, nou ja. Ik weet wel, Yves Berens staat in ieder geval op nummer 20. Hè? Oh, met ja, de, dat uh, klopt. Uh, dat uh, dat uh, heb uh. ik wel gezien in Hoftauwen. Met, met, ja. met, met, met Emma dat. Ja, natuurlijk. dat is ook een leuke plaat. Uh, ja. Dus... Uh,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 En met haar manager natuurlijk. En um, ja, daar gaan we even over het ene dan hebben. En uh, natuurlijk Peron 13. Uh, uh, ja, haar nieuwe single. Oké. Okay. Ja, dus en uh, welk, weet je al wat? Over die platen? Of, uh... Ja, behalve dat hij Peron 13 heet. Oh, oké. Okay. Maar verder niet? Wat voor... Uh... Nee, nee, nee. nee, nee. nee, nee, nee. Oké. Okay. Nee. Dus dat, uh, dat gaan we dadelijk allemaal uh, ja, meemaken. Zeker. En Verder gaan we nog bellen met uh, Jan Koelvoet. Oh jee, oh jee. Ja, ja, ja. Jan, heeft, oh jee. Jan heeft hem bij hem. De, de donkere dagen gaan eraan komen. Hè. Dan komt Jan Koefmoet te, tevoorschijn. Ja, we hebben het in ieder geval over. Want uh, Lange nog dromen zijn. En uh, Kevin Madeiro gaan we ook bellen. En hij heeft een nieuwe single, Lekker voor Je. Nou, dat is ja, lekker ja, ja, voor je. Het maar, zijn wel elke week wel, wel mooie titels die titels, allemaal he? Bijzondere he? titels die je meeneemt.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 kreeg eerder een standoor van 1-1 van jou, Piet. Eh, ja, is dat nog steeds zo? Of eh, is het weer goed geworden voor ons of slechter? Nou, het is, is, we zitten in de 88ste minuut. Bijna 89ste minuut. Dus nog een aantal minuten. Het is over en weer nu. Het is heel spannend...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 afstand, nu weer zo'n schot, alleen deze gaat ver over, maar van ACSC en die andere ging in de bovenhoek boven de keeper onhoudbaar. Hij keek ook in de zon een beetje, denk ik. In die middelste zonnetje helemaal weg. Maar we hebben, ik denk, nou, we hebben toch wel heel wat keren gewisseld, dus ik denk dat we nog drie of vier minuten wel door moeten. En het is 1-1 en ja, dat kan alle kanten nog op. En uh, allebei de ploegen zijn met uh, heel veel elan en enthousiasme, proberen ze de aanval te zoeken. Maar ja, hoe dat loopt. Nou, ja, dat weten we ook niet, en ik kan het net niet uh, meenemen in de uitzending. Ja, nee, nee, maar dat komt ook bij iedereen komt dat wel te weten. Maar het is jammer dat, het, uh, dat we zo laat spelen ook. Dat had ik net met, ook met Jaap kopen over waarom we zo laat en waarom niet gewoon uh, om half drie dan zijn we gewoon op tijd. Half drie, al tijd. soms zie je ook kwart voor drie, hè, maar uh, ja, half drie is de meeste ja. tijd. Maar goed, uh, dit heeft allemaal te maken met de indeling van het kunstgrasveld. Wat eigenlijk natuurlijk steeds zo, zo optimaal mogelijk bewaard gebruikt moet worden. En dan krijg je dit soort tijden. Inmiddels de bal in de handen van de keeper. Die voor onze keeper, Mika, heeft het op zich goed gedaan. Deze wedstrijd, de jonge debutant. En dan gaat hij een lange bal uittrappen. En dan is de, de tijdklok staat op het scorebord op 90 minuten. Maar ik verwacht gelet op wat er op blessuretjes en zo dat we nog vijf minuten doorgaan. Maar... Oké, okay, nou ja mocht, er wat 1 -1. ja, mocht er wat veranderen... stuur het sowieso maar eventjes door naar, naar de studio. Want uh, ja. Ja, dan vraag ik even aan collega Fred... of uh, hij het even meeneemt uh, in zijn uitzending. Oké, okay, dat zou heel fijn zijn. Oké, okay, okay. da dankjewel en hoi, hoi. tot de volgende. Hoi, hoi. 1-1 dus uh, op dit moment. En we zitten in de verlening uh, van uh, de wedstrijd 90 minuten gehad. En uh, ja, jammer genoeg uh, hebben ze toch gescoord, hè, de tegenstander HCSC. Daardoor een gelijkspelletje op dit moment zou één punt betekenen voor ST Sandvoort. Maar we zijn er nog niet en ze zijn uh, best uh, van beide kanten uh, aan het aanvallen op dit moment. Mocht er wat veranderen, dan hoor je het uiteraard nog hier op de Zandvoortse radio. En ik bedank iedereen voor het luisteren. Ja, volgende week zijn we er weer met Zandvoort op zaterdag. Ook dan weer tussen 2 en 5 uur. Dank je.